De Kok met het NOS Journaal. Twee Nederlandse militairen zijn gisteren in Afghanistan gewond geraakt... toen het gepanzerde voertuig waarin ze zaten op zijn kant belandde. Een van hen wordt overgebracht naar het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht. De ander liep een lichte verwonding op en blijft in Afghanistan. De militairen trainen met drie collega's op het kamp in Mazar-e-Sharif... met nachtzichtapparatuur. De Koninklijke marechaussee heeft een onderzoek ingesteld naar het ongeluk. De overvloedige regenval van de afgelopen dagen in de Ardennen zorgt voor problemen in Limburg. Het water in de Maas is flink gestegen en zijrivieren dreigen buiten hun oevers te treden. Het waterschap is bezig om wateroverlast te voorkomen. Zo worden op verschillende plekken pompen geplaatst en zijn nooddammen aangelegd. Volgens het KNMI volgt na het weekend droger weer. Naar verwachting zal het water in de Maas en de zijrivieren dan weer zakken.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 In heel Frankrijk zijn volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken 32.000 betogers de straat op gegaan. De Franse gele hesjes demonstreren al vier maanden iedere zaterdag tegen het hervormingsbeleid van president Macron, de dure benzine en de hoge kosten van levensonderhoud. Het Limburgse dialect wordt erkend als een officiële regionale taal. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken, Olong Rem, bekendgemaakt. Die vandaag een bezoek bracht aan de provincie vanwege de komende verkiezingen. Met de erkenning gaat een wens van het provinciebestuur in vervulling. Het weer is opgeklaard, het is bewolkt en het waait ook nog stevig. Het is hooguit een graad of twaalf. Morgen meer zon, maar ook buien, mogelijk met onweer. En met maximaal negen graden is het dan vrij fris. Dit was het NOS Journaal.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 Doe eens lief. Dankjewel. Namens de kassa medewerkers en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Euro Breakdown. Natuurlijk de Euro Breakdown. Het is drie over acht. Wat denk je anders? Het tweede uur van de Euro Breakdown. Leuk <laughs> hey. toch? Ja, prachtig. Ik zou fillers in moeten gaan spreken. Zou, waarom niet? Ja. ja. Zou dat wat zijn met mijn stem? Kan dat? Anders doe ik het wel met mijn Pippi Lanka's petemmetje. Met jouw Pippi Lanka's. Nee, <laughs> ja, doe maar niet. Hey, um, we gaan lekker door, gelijk naar de tips, jongens. Hier heb ik echt zin in. Want ik, eh, onder andere, even een tip van mezelf. Maar dat is meer omdat ik denk van. ah oh, die heb ik al zo lang niet meer gehoord. En ik kwam, Vroeger, ik kwam vanmiddag. Ik kwam vanmiddag. kwam ik hem toevallig tegen. Ik had eigenlijk een ander in gedachten. Maar ik kwam vanmiddag. kwam ik er tegen. Ik denk, ja, die ga ik opzetten. Hé, hey, we gaan even naar jouw tip toe. Wat mijn heb je voor ons klaarstaan? Ik heb uh, zeg maar de tip. Het is namelijk de alarmschijf van. Uh, ja, de onze radiosender Q Music. De ah. alarmschijf. Dus ah, uh, ja. En, uh, het, het andere plaatje duurde te lang. Dus het is. <laughs> ja, het is, ze dacht van. Nou, ik doe nu even een ander nummertje erbij. Dus uh, dat is Davina Michelle met uh, Skyward. Hartstikke lekker. Skyward, Davina Michelle. Deze week de tip van Patrick. Eat, sleep, and please. in the on her knees. There's more to.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 more Davina Michelle, oh, Skyward. Kijk, nou, ik <laughs> uh, ben het absoluut met je eens. Dit is toch top? Ja, dat nee. heeft ze heel goed gedaan, dan ben ik... Uh, maar ja, zou dit een doorbraak kunnen zijn in of, of buiten Nederland? Wereldwijd? Ik, ik, ik, ik, ik denk persoonlijk dat dat echt wel kan. Met dit nummer? Ik denk, ik, ik denk dat het kan, maar wat, wat ik wel denk... Uh, is dat ze, als ze die doorbraak uh, ook uh, in, in, in, uh, ja, buiten Europa hebben... dus ook in Amerika, dat, dat er wel een, een betere begeleiding tegenover moet staan. Dat denk ik ook. Want het is zo... Ja. Ja. Daar heb je veel meer druk dan hier in, uh, ja, in Nederland eigenlijk. Nou ja, weet je, ik, ik vind over het algemeen... en dat klinkt even heel stom... maar uh, de, de artiesten die bijvoorbeeld in Amerika doorbreken... en dat, dat is gewoon zo... Uh, die zijn uh, uh, over het algemeen... hoor je meer op een radio... Ja. Dat, dat, dat hoor je aan de platen die we hier draaien. Ik ga niet zeggen dat het allemaal uit Amerika komt. Maar er is wel een overgroot deel wat, wat, wat uh, vanuit Amerika gedaan wordt. En dat gaat ook veel meer Engeland. Engeland. Maar die artiesten zijn al gauw bekender dan bijvoorbeeld iemand die uit Nederland komt. Ja, klopt. Ken, je gaat ook, nee. ken jij, de, ken jij de, beste, de beste popster uit Duitsland? Ik niet. Uh, nee, nee. Nee, Nena misschien, nooit, nooit zich. Dat is wel helemaal <laughs> niet. Nee, maar dat, dat, dat, dat, dat, dat, draait, dat draait, in principe de euro breakdown ook om. Kijk, we, we hebben in ieder geval platen die gewoon van de Europese bodem afkomen. En, nou ja, ik, weet je, ik, ik hoop in ieder geval dat zij in ieder geval de, de, de juiste begeleiding in ieder geval dan, dan krijgen om ook echt groot door te breken, want ja. dat verdient ze wel. Dat, dat, dat, dat stemgeluid dat heeft ze. Dat, ja, en dat is weer goed... iets Van met Pink weet je wel, want dat hebben ze ook mee in concert gestaan. Nou, dat gaat ze ook doen. In augustus ja. heeft ze een optreden, heeft ze staat in het voorprogramma ja, van, ik, van Pink. Ze is ook ontzettend Ik, ik, ik op zie wel een, een, een, een vergelijking van pink en Davina financiële. Ja, ook. Maar waar, ik, waar je dan wel weer op moet letten is dat, dat, dat de ene stem niet, niet wegvalt in de andere. En nee. dat, dat is wel een beetje het, het uh, ding. Haar stem is niet uniek. Nee, met ten niet. opzichte van wat, je andere, van wat je van andere vrouwelijke kandidaat hebt gehoord. Nee. Dat, dat vind ik wel, wel af en toe wel lastig. Weet je, het is niet dat. Dat, dat is een mooie, grote stemming. Ik denk ook veel bereik. Uh, maar um, het, het, ja. Ja, is het de stem die de, door, die, die de weegschaal doet doorslaan? Nou, dat, dat weet je nooit. Dan gaan we dat dan, je, dan dan te wachten komen. Ja, dat klopt. Hey, de man uh, die de weegschaal voor zichzelf... Uh, zeker na zijn vijftigste nog een keertje heeft uh, laten doorslaan... dat is niemand minder dan Will Smith. Um, en uh, ik uh, heb een, een plaat van hem klaarstaan... maar dat is eigenlijk ook nog de, de verkeerde plaat... moet ik uh, bekennen. En uh, dat is een plaat die iedereen eigenlijk wel een beetje van hem kent. Iedereen kent Will Smith. Wie kent Will Smith niet? je je dan eigenlijk zelf nog wel af... Um, ja, ik had eigenlijk Een, een hele andere plaat dat ik klaarstaan En dat was Switch van hem Maar ik denk, die hebben we allemaal wel eens al een keer gehoord Maar er zijn ook mensen die bijvoorbeeld Ja, deze plaat misschien iets minder hebben gehoord Maar misschien ook toch niet Will Smith, Miami oh, Wereldbekend, iedereen kent deze Can y'all feel that? Can y'all feel that? it out uh...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 I always wind up staying, just the type of town I can spend a few days in, Miami, the city that keeps the roof blazing, party in the city where the heat is on, all night on the beach till the break of dawn. welcome to my room, envenido, I'm Miami, bouncing in the club where the heat is on, all night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami. I heard the rainstorms ain't nothing to mess with But I can't feel a drip on the strip It's a trip Ladies have dressed full of your quip And they be screaming out we love you? So I'm thinking I'ma scoop me Something hot in this South Summer rain game melting pot Hottest club in the city And it's right on the beach Temperature, get to ya. Uh, it's about the degree. reach 500 degrees in the Caribbean seas With the hot mommies Screaming Every time I come to town They be spotting me In the drop, Bentley Ain't no stopping me So cash in your dough And flow to this fashion show Pound for pound. Anywhere you go, yo, ain't no city in the world like this And if you ask how I know I got to feed the fed Oh, Miami Where the heat is on All night on the beach till the break gone Welcome to Miami Campanile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 Everybody got him, ain't no surprise in the club to see Sly, on Miami, my second home. Miami. Party in the city where the heat is on, all night on the beach to the break of dawn. Welcome to Miami, Campanino, I'm Miami. in the club where the heat is on, all night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami, welcome to Miami. Party in the city where the heat is on, all night on the beach to the break of dawn. Welcome to Miami. Miami. Miami. Miami. Ja, Will Smith hoorde je met onder andere Miami. Heerlijk plaatje. dit. Ja, dat is eigenlijk de plaat die ik, uh, die ik hoorde. Weer uh, voorbij komen. Ja, en uh, ja, het, is, het is gewoon lekker. Het is gewoon leuk. Iedereen kent deze toch? Ja, tuurlijk. Dat, dat moet bij, bijna moet dat. Nou ja, dat, dat zou je inderdaad wel zeggen. Onze generatie kent deze. En, ja, en, ja, sowieso, en daarna, ja, die zullen ze misschien niet kennen. Ja, ja ze zijn uh, trouwens, uh, ik weet niet of je dat weet, maar ze zijn aan het, uh, aan het werk aan uh, Bad Boys 3. Meen je het? Eindelijk, oh, na jaren. Komt, weer om iets er maar na naar uit, uit te kijken. kijken. Ja, die gaat, die gaat, die ze gaat ze zeker, zeker gezien komen. worden. Ja, dat weet ik ook wel, wel, wel heel erg zeker. Ik heb uh, de eerste twee ook echt meerdere maanden gezien. Grijs gedraaid. Ja. Dan hebben we uh, iets heel speciaals. Ja. Niemand verwacht dit. Lady Gaga reageert op zwangerschapsgeruchten. Dames en heren, ga er even voor zitten. Er gaan nu al een uh, tijdje uh, geruchten rond dat uh, Lady Gaga zwanger zou zijn. En uh, de zangeres heeft op Twitter antwoord gegeven op die geruchten. De zangeres is daadwerkelijk in verwachting. Maar, focus, maar, niet van een kindje. Lady Gaga heeft de geruchten meegekregen dat ze zwanger zou zijn. Op Twitter heeft de zanger gereageerd op deze geruchten. De geruchten dat ik zwanger ben? Ja, ik ben zwanger. Van hashtag LG6. De cello zangeres bedoelt hiermee haar zesde studioalbum. Want haar laatste album is uitgebracht in 2016. Dus goed nieuws voor de diehard Lady Gaga fans en fans over de hele wereld. Het zesde Lady Gaga album komt eraan. Wanneer? Weet we er nog niet, weet we er meer over, komen uiteraard bij jullie weer terecht. En als ik dit zou horen, dan denk ik weer gelijk: <laughs> Helemaal happy man, daar word je toch gewoon gelukkig van. Goed, ja, ik. Uh, ja? ja leuk leuk nieuws, leuk, leuk ja? nieuws, Goed, leuk eentje. Goed, hartstikke mooi. Haar kindje is dit, hè? De zesde kind al. Maar. Ja, de zesde. Hartstikke mooi. Zo, zwaar leven. Wij gaan uh, door uh, naar uh, de vogel waar uh, Will I Coyote echt een bloedhekel aan hebt: En dat is de plaat uh, Roadrunner van Leonardo da Silva. Lekker, maar hard, sowieso Marshmallow vind ik echt wel. Ja, zeker. Nog steeds niet bekend wie het is volgens mij. Nee. nee. <lacht> steeds niet Er zijn mensen die het vermoeden hebben dat Chesto is. Maar ik denk het niet. Nee? nee ik, ik weet het niet. Het zou kunnen. Hij draait dan wel echt een compleet andere stijl. Nou, nee, ik denk dat, niet dat hij... Dat, nee, dat is... Ik geloof het. Ja, ik wil het, ja, ik maar wil ja, het wel geloven. Zoemacher maar... is ook jarenlang de stick geweest van, ja. van Top Gear natuurlijk. Dus ja... Dus uh, ja. ja. <laughs> Wat, wie, wie is het nou? Dat, dat, dat is nog maar de vraag, denk ik. Wanneer gaat hij dat bekend maken? Ik denk dat het voorlopig niet bekend gaat worden. Als, nog niet. Uh, Daft Punk heeft dat ook heel lang geheim kunnen houden. Heel lang. Totdat ja. echt, echt social media intreden deed. En uh, dat makkelijker werd om dingen te achterhalen. Maar... Uh... En nee, ja. dat gaat voorlopig nog niet aan het licht komen. Hij is hoor. natuurlijk groot met deze naam. Dus als, als hij zijn echte naam weer ja, bekend gaat maken... Dat en dan gaat hij is. natuurlijk weer... Oh, Chesto, uh, niks. Ja, klopt. Nee, ik denk dat het zonde zou zijn. Omdat, uh... en weet je wat mij niks zou verbazen? Nou, als... Uh, de DJ... De, de echte DJ niet eens... Onder die kap zit tijdens het optreden. Dat zou ook kunnen. Ik denk dat er gewoon een stand in staat... Die op dat moment precies weet wat hij moet doen... Of dat er iemand achter de, in de backstage staat ofzo met een ander setje. Nee, nou, dat denk ik niet. Want dat, dat, dat, dat moet je zien. Weet je, daar zouden... Achter dat doek? Nee, dat zou al lang uitgelekt moeten zijn dan. Ja, oké. Okay. De, de pers komt overal achter tegen. Dat is waar. Hmm. Dus, nou, ik, denk dat dat, ik, ik, ik denk nogmaals dat er iemand in vermomming uh, daar gewoon staat. Uh. Dat is wel een goede DJ dan die verman. Ja, <laughs> nee, absoluut. Dat heeft hij heel goed gedaan. Dus ik, ik, ik denk dat hij het zo heeft opgelost. Maar dat, dat durf ik nog niet helemaal. Uh, dat hij echt anders is, aan het optreden is en dan zijn stand in uh, Marshmallow doet even. Nee, dat zou toch kunnen? Ja, dat zou dat, zeker dat, dat kunnen. Dat zou hartstikke goed kunnen. Goed verdiend ook. Dat dat, <laughs> zeker. <treeks> Twee jaar. dat is zeker. Het zou mij niks verbaasen. Ja, ja. Maar hij draait altijd met datzelfde dingetje op. Met die, met die, met die emmer volgens mij. Want, ja, het is een, een emmer. Is het een emmer. emmer inderdaad, ja. Maar, uh, ja. Ja. ja. We zullen er ooit, misschien, of nooit achterkomen. Ik, ik, ik zo zeggen, voor mij mag het nog wel een, een mysterie blijven. Ja, ik vind dat, dat het mag. mag. Ja. Dat mag voor mij echt. Dat, dat zijn dan weer dingen... Niet dat ik het toch stiekem zou ik het wel willen weten, maar... Hè, hè. Misschien kan ik er nog wat over vinden. Misschien is er wel iets bekend. Nou, misschien, misschien, wel, misschien wel. Ik ga even kijken. Dan nou, ga jij ze. Uh, <laughs> ja, ja, Gijs even, even kijken. Googlen, nou. hey, in de tussentijd nog heel even snel, jongens, voordat we vanaf de nummer 20 naar de nummer 10 toe gaan. Heb ik leuk nieuws voor jullie? Pearl Jam frontman Eddie Vedder. Ik uh, voor twee concerten naar Avas Live toe. Uh, Eddie Vedder geeft in juni dus twee soloconcerten in Nederland. En de Pearl Jam uh, frontman doet dus op zondag 9 en maandag 10 juni Avas Live aan. Uh, de tour van Vedder start op 9 juni in Amsterdam en eindigt in een kleine maand later in Londen. Uh, waar de zanger op Wembley de ondersteunende act van The Who zal zijn. De eerste single van Vedder zal, als, uh, in ieder geval als soloartiest, stond in 2007 al op de soundtrack van de film. Uh, To the Wild en de 54-jarige zanger uh, ontvangt, uh, ontving uh, voor het nummer uh, Guaranteed een Golden Globe Award. En vier jaar later verscheen het album Ukulele Songs, uh, waarvoor uh, verder een Grammy-nominatie kreeg in de categorie Best Folk Album. Ai, ai, ai. Knap, ja. Knap. Ja, je kent Pearl Jam toch wel? Ja, ik ken Peuljam, ken ik wel. Ja, ik wou net zeggen. Nou, bewijs dat, dat, dat, dat een solo-carrière natuurlijk ook heel goed, uh, goed voor je kan zijn. Wacht even. <laughs> ik pak hem. <laughs> Voor de mensen die mee kunnen kijken, ja, je ziet het natuurlijk niet op de camera, maar er zweeft hier een mug rond. Er is, Sandport, een, er is een Haarlemmer hier binnen. Een Haarlemmer. Ja. Een Haarlemmer. Sorry voor de mensen in Haarlemmer, het spijt me. Niet de bedoeling natuurlijk. Um, maar er is hier een mug en uh, ja, ik uh, probeerde net. Uh, even een einde te maken aan zijn leven. Het is niet Sorry, geluk, trouwens. Voor de, de, de, de, de Partij van de Dieren, als die nu ook nog iemand hebt die meeluistert. Ja, hij heeft hem niet geraakt. Nee, ik heb hem Zoals niet geraakt. Me. Dat spijt me. Nou, misschien maakt het zo nog wel goed. <laughs> Uh, en daar komt hij de studio ingestommeld, Klaar met zijn petje achterop. Brilletje omhoog. Hij staat klaar om te hitten. Spitten achter die mic. De man schuift nu aan tafel. Schuif. Je weet, ik ben capabel. Vertel echt geen fabel. Nog zoeter dan de waffle. En gezonder dan falafel. En hey, jullie shit is zo verslavend. En ik ben live in de house vanavond. Yes. Yes, MC Falafel. Komt de tent hier afbreken om half negen? Dat betekent, jongens, dat wij op nummer 20 nu staan in dit uur... en dat wij gaan aftellen naar de nummer 10... en uiteindelijk natuurlijk helemaal naar de nummer 1. Logisch. <laughs> op nummer 20, No Sleep. Martin Garrix. Featuring Bond. Stond vorige week op plek 16. Staat nu drie weken in de lijst. En op plek 19 toch weer gestegen. Stond vorige week op plek 26. Is Leder Bitches. De Prince Karma. Staat nu al 14 weken in de lijst. En bounce echt nog steeds op en neer. Tussen ja, halverwege de 20 en toch weer, toch weer bijna die top 10 in. Staat dus nu op 19. Op plek 18 hebben Roadrunner Leandro, Da Silva, Divoli en Mark Ward. stond vorige week op plek 29. Heeft toch weer een flinke sprong gemaakt van maar liefst 11 plaatsen. Staat nu twee weken in de lijst op plek 18. En This Groove, Oliver Heldens en Leno stond vorige week op plek 9. Heeft wel even een stapje naar beneden gezet. Staat nu op plek 17. Staat zes weken in de lijst. El Verben, Elira, Veding... vind je op dit moment op plek 16. En het stond vorige week nog op plek 15. En heeft nu zeven weken... al doorgebracht in de lijst. En zal waarschijnlijk volgende week natuurlijk ook nog wel te horen zijn in de lijst. Nieuw binnengekomen en bijna de hoogste binnenkomen... die we hebben gehad tot nu toe. Here With Me, Marshmallow en... Uh... Krifchess Chris, Chris, Chris, Chris, uh, staat uh, op, plek, op plek 15 binnengekomen. En Body van Luxury Brando op plek 14. Het uh, staat nu al 35 weken in de lijst. Ik denk dat dit uh, na... Um uh, one Kiss toch wel de, de, de Die Hard plaat gaat worden. Dat, dat, dat vermoeden heb ik wel een beetje. Ziet er wel naar uit nu. Ja, Op plek 13 hebben we Think About You. Kygo Valerie Broussard stelt vorige week nog op plek 12. Staat nu vier weken in de lijst. En op plek 12 deze week King of My Castle. De Don Diablo edit van Keanu Silva. Staat zeven weken in de lijst en stond vorige week ook op plek 7. Op plek 11 Forever Young, Jack Winson, Amy Grace stond vorige week nog op plek 14. Is toch weer drie plaatsen gestegen. Staat nu een kleine vier weken in de lijst van de Euro Breakdown. Lekker jongens, het gaat hartstikke goed. En we gaan nu lekker naar de nummer 10 toe. En op nummer 10 hebben we Kelvin Harris. Ja, en we hadden het net natuurlijk al even over hem. Sam Smith, die twijfelde over zijn geslacht. Maar waar we niet over hoeven te twijfelen is dat fenomenaal talent van hem. Are you drunk now? Now judge what I'm doing.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 'cause I don't know 'cause my body is calling Weekend. Tonight, I made no promises. Zirola. Robin Schultz Speechless hoorde je bij de Euro Breakdown Lekker jongens Hartstikke goed Hartstikke lekker hey, We hadden het net natuurlijk over Een uh, verandering in de line-up van Pinkpop Dan is het natuurlijk Ook wel even fijn dat we het even over Die line-up gaan hebben want uh, de organisatie van Pinkpop heeft natuurlijk afgelopen woensdag... de volledige line-up bekendgemaakt uh, voor het Pinksterweekend... van 8, 9 en 10 juni dus in dit jaar. En uh, Arme van Buren, dat weten, maar ook Lenny Kravitz, Anouk... gaan uh, gaan het podium betreden voor dus de 50e editie van het festival. En tijdens een perspresentatie in het Amsterdamse Paradiso... maakte de presentator Erik Kortom uh, woensdagmiddag de nieuwe namen bekend. Het is de zevende keer dat Anouk al optreedt op Pinkpop. Uh, zij is hiermee dus wel de recordhouder... Ook. En geen andere artiest of band stond dus ook zo vaak op het festival. Uh, voor Van Buren is het dus de eerste keer. En dan is dus ook nog eens de afsluiting van het festival. Kortom uh, vertelde dat zijn show uh, het uh, afsluitende optreden is op zondag uh, tot half uh, twee. Dat zal tot half twee duren. En eerder werd al bekendgemaakt dat The Golden Earring, Mumford Sons, George Ezra, uh, Mr. Atlas uh, die Pinkpop openen. En Bring Me The Horizon en Tennessee die ook optreden op het jaarlijks festival in Landgraaf. Kresip uh, van de, de band van Jacqueline Govaart... onder andere Jacqueline Govaart... beleeft een reunie op Pinkpop. Uh, die zal een optreden geven. In de Nederlandse band uh, brak uh, vlak na hun Pinkpop-optreden in 2000 ook door. En die zijn later uit elkaar gegaan. Dus nu weer tijdelijk samen. En tijdens de presentatie in uh, Paradiso speelde de band ook enkele nummers. Um, Jacqueline de Govaart zegt zelf, dat, uh, ja, die vindt het fantastisch. En die zegt, geweldig dat we dit keer wel op het, uh, op het adviesje staan. En we zijn heel erg trots. Het zal de zesde keer zijn dat Cressip uh, op Pinkpop staat. En de laatste keer was in 2009. Dus dan even te bedenken, dan heeft ze die plaat uitgebracht. Sweet Goodbyes. Dat is een plaat waar heel veel mensen echt bij hebben staan. Janke, Ja, dat was prachtig. Ja, dat was een hele mooie jaar plaat. jaar geleden. Ja. You? En dat was voor haar een, een afsluiter van, van en Een hele mooie tijd. Het schijnt, dat, dat, dat, dat, dat is dan wel weer zo jammer. Het schijnt wel echt een verschrikkelijke vrouw te zijn. I'm sorry. Het schijnt echt een, een bitch te wezen. I'm sorry. Ja, ja, maar gelukkig alleen maar haar te horen als ze zingt. Ja. En niet met haar om te hoeven te gaan. Nee, gelukkig <laughs> niet. Eh, gelukkig niet. Maar Denise is die, vind ik wel leuk trouwens. De ja. andere ook wel hoor, maar ik bedoel... Dat vind ik wel bijzonder. Nou, luister, er komt, er komt genoeg, weet je. Om je ja. even, even kort even door, uh, door die line-up mee te nemen. Tuurlijk. George Ezra ja. komt onder andere. Bazzard zal komen. Cage the Elephant. Golden Earring. Nou, daar hadden we het al over gehad. Ja. San Holo. Uh, Davina Michelle komt natuurlijk ook. Uh, Young Blood, voor jou dus. Ja, man, dus. Ja. Nee, Sean komt niet, maar dat is uh, in ieder geval... De uh, Cure komt. De uh, Cooks, uh, kraantje Papi zal ook aanwezig zijn. Uh, even kijken, uh, Die Antwoord. Jay Balvin, uh, Rowan Hezen komt. White Lies. Uh, wat, wat, wat hebben we nog meer? Uh, Izzy Bizu. Uh, wat, even kijken, Confidence Man. Uh, Noem het maar op. Major laser <laughs> komt Dropkick Murphys. Nou, eerste die hebben we natuurlijk al genoemd. Bring him the en the Boss Hoss. En uh, ja, de Marcus Kingman, et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. Lenny Kravitz. Dit, dit, dit, dit wordt wel echt, denk ik, wel echt de dikste line-up die ze ooit hebben gedaan. Ja. Grote wow. namen. Ja. Dat, Dat is... Komt Gies is ook? <laughs> Dat vind ik zo leuk, hè? Dan kijkt hij gewoon heel schattig aan, weet je. En zo heel, zo heel, heel kinderlijk. En dan, en dan net, net, net alsof, hij, alsof hij vraagt naar mijn zak snoep, weet je. Komt Guus meeuw ook. ook? <lacht> dan kijkt hij zo lief aan. Echt. Ik, echt, dit, dit hadden jullie gewoon even moeten zien. Ja, lief, hè? Maar ik was meen, echt gewoon... Het is niet omdat ik hem heel graag wil horen of zo. Maar ik misschien... Ja. Pas, misschien past hij ertussen. Nou ja, had, had zeker gekund. Ja, oké. Okay, had allemaal. zeker gekund. Onnodige info. Nou, Patrick is een beetje teleurgesteld, denk ik. Ja, ik begin, begin bijna te huilen. Ach, mannetje toch. Ach, <laughs> ach, ach, ach, ach. Ja, het is wat. Nou ja, dan gaan we maar weer lekker delen. Hey, dat was dus even in kort even dus de line-up voor de 50 vijftigste editie van Pinkpop. Heb je nog geen kaarten, ga ze absoluut halen. Want dit, ik denk dat dit een line-up is die je absoluut niet mag missen. Uh, wij gaan in de tussentijd wij door naar Zed en Katy Perry. Die doen er ook een heel jaar over. 365. in your Fendi coat Even though you don't even smoke I Always changing your access codes Yeah, I can tell you no one knew Yeah, you've been acting Just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 Far. Can we just talk? Can we just talk? Figure out where we're growing. Oh, no. Pay out few, left some flowers in the room. I'll make sure I leave the door unlocked. Now I'm on the way, I swear I won't be late. I'll be there by five o'clock. Stop thinking about it. Can we just talk? Can we just talk nah. about now? Nah. Before we get lost, the other thoughts. Can't tell we just go without falling? I've never felt like this before. I apologize if I'm moving too far Can we just? Disclosure. Can we just talk? De zaterdagavond, Zinder met de allergrootste Europese hits. Dit is de Euro Breakdown. Ja, jongens, we zijn aan het einde van alweer een programma. Dat betekent dat wij de nummer 10 tot en met 1 erbij gaan pakken, zo. En ik ben benieuwd of jullie dan ook weten wie er op nummer 1 staat. Maar dat is ook nog heel veel meer. Eh. Perk, ja. Wat gaan we doen vanavond? Zijn we er al over uit? We gaan, Weten we het al. We gaan. Uh, we bo we boppen. We gaan. Wij, wij, wij blijven B gewoon de bob. Wij blijven de bob. Ja. Of we de stad in gaan of niet. Ja, ik, ik, ik zeg nog steeds. nee. Ik, ik denk het ook niet. Ik zeg nog steeds. Nee. nee, maar het kan altijd nog veranderen. En ik weet dat er heel veel mensen die zeggen. Bammer. Ja, je? Ja. Ja. Vind ik ook, snap ik. Hoezo, hoezo niet, denken ze. Ja, ja. Maar je weet het. er is maar één manier om het vol te houden. Power up. Power up. Power up. Power up. Heerlijk, <laughs> heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Jongens, wat heb ik hier een zin in? Ja, ik ook. Echt zoveel zin in. Echt. Oh. Kan niet beter. Oh. Ladies and gentle people. The moment is here. We got him. Dat betekent de nummer 10 tot en meteen van de Euro Breakdown. We gaan beginnen, dames en heren, op nummer 10... ...staat deze week Kelvin Harris en Sam Smith... ...stond vorige week op plek 13. Is dus drie plaatsen gestegen, staat 29 weken in de lijst. Op plek 9 Speechless Robin Schultz en Irika Cirola... ...staat nu 16 weken in de lijst, stond vorige week op plek 10. Toch weer een plaatsje gestegen. En In My Mind Danoro en Gigi Agostino staat nu op plek 8. Net als vorige week staat 35 weken in de lijst... ...kan een diehard plaat gaan worden. Pulvertum, Chester's Big Room Remix van Niels Van Gogh... ...staat op deze week op plek 5. is weliswaar twee plaatsen gezakt... ...maar staat natuurlijk pas zes weken in de lijst, dus alles is nog mogelijk. 365Z en Katy Perry staan deze week net als vorige week op zes... ...staan net vier weken in de lijst. Ook daarbij kunnen we nog hoge verwachtingen halen. Gaan ze op nummer 1 staan. Wie weet volgende week? Je weet het niet. Who Do You Love, The Chainsmokers, Five Seconds of Summer... Stond vorige week nog op plek 4, staat nu op plek 5 en staat al 5 weken in de lijst. Op plek 4 hebben we Talk, Khalid en Disclosure. Staat vorige week op plek 25, nu op plek 4, staat 2 weken in de lijst. Heeft een mega sprong gemaakt. Vind ik een potentiële kandidaat voor nummer 1 van volgende week. Dan hebben we Don't Call Me Up. Mabel, net als vorige week op drie, staat 6 weken in de lijst. En Happier en Marshmallow en Bestiel zijn natuurlijk altijd een beetje aan het vechten geweest. Op plekje 1. staan nu op plek 2. 29 weken in de lijst. En stond vorige week natuurlijk ook op plek 2. Dan staat er iemand hier zich trots op zijn schouder te kloppen, dat mag zeker. Hij staat nu al 9 weken in de lijst en staat net als vorige week weer op nummer 1. En dan heb ik het over niemand minder dan Calvin Harris, Rag Bone Man en Giants. De nummer van de Euro Breakdown. Tot volgende week. Goed weekend. You me up. Now I'm strong enough for both of us. Show this.